Vier uur, onderduif wit met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft zijn diepe bezorgdheid geuit... over het opgeleide grensconflict tussen Thailand en Cambodja. Hij roept beide partijen op tot terughoudendheid en dialoog. Voor de vierde dag op reis zijn bij de tempel in het omstreden grensgebied gevechten uitgebroken. Er worden schoten en granaatinslagen gehoord. Tot nu toe zijn zeker vijf doden gevallen... De elfde-eeuwse elfde Hindoestaanse tempel werd in 1962... door het Internationaal Gerechtshof toegewezen aan Cambodja. Drie jaar geleden kwam het tempelcomplex, ondanks Thais' protest... op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. Sindsdien leidt het conflict weer geregeld op. De ontwikkelingen in Egypte zijn onomkeerbaar, dat heeft president Obama gezegd... in een interview met het Amerikaanse tv-station Fox. Hij zei ook dat hij niet weet wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden.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 De inval was gericht tegen drugspenders in de sloppenwijken. Meer dan 600 agenten en militairen reden de wijken binnen. Ze ondervonden nauwelijks tegenstand. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie tientallen mensen om het leven... toen leden van drugspenders begonnen te schieten op de politie en het leger. Met de acties in de sloppenwijken van Rio de Janeiro... wil Brazilië de stad veiliger maken... in de aanloop naar het WK-voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Dan het weer aan de noordkust nog een krachtige tot harde zuidwestenwind. Elders rustiger, minimaal van een graad of zes. Overdag bewolkt, maar in het zuidoosten kans op zon... middagtemperatuur rond 9 graden en opnieuw een harde zuidwestenwind. In de avond regen. Dit was het NOS-journaal. Paul, wat is er? Luister. Er is iemand in de badkamer. Ja. Kindje, pak maar een in de bovenste la van mijn bureau. Vlug. Ja, alsjeblieft. Dank je. Waarom stop je die nou je in zaak bouwen? Ga daar bij de deur staan, Ina. Mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? Ik zei, mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? Daar ben ik, meneer Vlaanderen. Inspecteur Crane. Ik ben blij dat u er eindelijk bent, meneer Vlaanderen. O oh ja? Ik zie dat u uw hand bezeerd heeft, inspecteur. Hoe is dat zo gekomen? Door een glas Inderdaad. Ik was er juist aan het uitwassen. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat ik daar uw badkamer voor gebruikt heb. Nee, natuurlijk niet. Wat is er precies gebeurd, Crane? Dat kan ik u beter vragen. Ik ben naar Luigi gegaan, maar daar ben ik u kennelijk net misgelopen. Ik wilde u met alle geweld spreken, meneer Vlaanderen. En daarom ben ik u achterna gegaan hier naartoe. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom ik hier eerder was dan u. Werkelijk niet, inspecteur. Maar fijn gaat u verder. Ja, is verder eigenlijk weinig te vertellen. Net toen ik de stoep op kwam... Moe van Vlaanderen. Ina. Paul, wees me niet bang, hoor. Ik, ik voel me alleen zo raar. Dat is ook zo'n schok. Het gaat zo wel over, Paul. Ik, ik, ik geloof dat ik maar, maar eventjes ga liggen, als je het niet erg vindt. Heel verstandig, mevrouw Vlaanderen. Ja, doe dat, kindje. Uh, ja. Uh, nou, zoals ik al zei. Net toen ik de stoep opkwam, hoorde ik een schot. Huh? Ik rende naar binnen en... Enfin, ik vond dat meisje precies zo als ze daar nog ligt. Was er verder niemand in huis? Nee, maar een van de ramen in de slaapkamer stond open. Een van de ramen die toegang geven tot de brandtrap. Mm -hmm. En hoe heeft u uw hand dan geblesseerd? Oh, oh ja, uh, ja. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, meneer Vlaanderen... maar in mijn opwinding stoot ik per ongeluk met mijn hand... tegen die glasplaat op de kaptafel van uw vrouw. O, oh, hij is gelukkig niet kapot, hoor, maar ik heb uh, wel mijn hand erop gehaald. Juist, Ja, ja. Uh -huh. Ik veronderstel dat u dit meisje kent, meneer Vlaanderen. Ja, het is dat meisje waar ik u van verteld heb. Dat meisje dat mijn vrouw gevolgd is vanaf Marshallhaus het Meisje in het bruin. Juist, ja. Wist u dat ze hier op u zat te wachten? Natuurlijk, Daarom ben ik zo haast bij Luigi weggegaan. Rikki kwam me daar vertellen dat ze hier was en mij dringend wilde spreken. Toen besloot ik meteen om... Uh, ja, luister eens, inspecteur. Uh, dokter Kohima zit meneer op me te wachten, dus u moet me echt. Dokter even... Kohima? Ja, hij heeft mijn lift hierheen gegeven in zijn taxi. Ik had pech met de wagen. Uh, misschien wilt u mij heel even excuseren. Natuurlijk, meneer Van der Oh, uh, dag Ricky. Mevrouw Vlaanderen heeft mij net verteld van die jonge dame, meneer. Het is werkelijk vreselijk. Aha, is dat Ricky? Ja, natuurlijk. Kom jij eens even hier, jongeman. Ik moet eens eventjes met jou praten. Dit is inspecteur Crane, Ricky. Ricky, als ik het goed begrepen heb, ben jij de laatste die deze jonge dame in levende lijve hebt gezien. Hm? Het is natuurlijk duidelijk dat ik. Een kleine correctie, inspecteur. Hm? Wat bedoel je? Ik was niet de laatste. Oh nee? Nee. Ik was niet de laatste persoon die haar in levende lijve gezien heeft. Oh nee? Wie dan wel? Zo so sorry. De moordenaar, inspecteur Crane. Sorry dat ik u even heb laten wachten, dokter Kojima. Oh, dat is niet erg, meneer Vlanderen. Chauffeur, we gaan nu eerst terug naar Luigi... en daarna naar een adres in South Kensington. Op weg naar Luigi kunnen we rustig praten dokter? Wanneer u dan tenminste geen bezwaar tegen hebt. Nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat u wel zult weten waarom ik u wilde spreken, hè, meneer Vlaanderen. Ja. Ik heb besloten om u de waarheid te vertellen. De hele waarheid over... Over Mrs. Trevelyan. Precies. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, meneer Vlaanderen. Ik doe de hele dag niets anders dan luisteren naar wat andere mensen mij vertellen. En nu, nu heb ik voor de eerste maal het gevoel dat ik... Ah, een aantal jaren geleden maakte ik kennis met Mrs. Straviljen. En ik was op slag weg van haar, meneer Vlaanderen. Ze was een heel ander mens in die tijd. Zo vrolijk, zo levenslustig. Zij interesseerde zich sterk voor psychologie. Zei het dan op een enigszins dilettantische manier... Maar na een poosje lukte het mij om me over te halen om bij mij als praktijkassistent te komen werken. Ze was toch uitermate geschikt voor me in Vlaanderen. En ik had dan ook het volste vertrouwen in haar. Dat ik op een goede dag ontdekte dat zij. Dat zij inlichting over uw patiënt aan iemand anders verstrekte. Vertrouwelijke inlichting. Precies. Dat was een grote schok voor me. Ik vond het afschuwelijk. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Toen ik haar voor de voeten wierp, ging ze onmiddellijk door de knieën en bekende mij alles. En toen hoorde ik het hele afschuwelijke verhaal. Zij werd op haar beurt gechanteerd, meneer Vlaanderen. Zij werd gedwongen om die inlichtingen te verschaffen. Gechanteerd als ze werd door, door Alex. Mm -hmm. Dokter Kohima, vertel u mij eens: is Mrs. Trevelyan bemiddeld? Helemaal niet. Waarom vraagt u dat? Omdat ik reden heb om aan te nemen dat zij. dat zij 3000 pond aan Alex heeft betaald. Dat geld heb ik haar gegeven, meneer Vlaanderen. Dat moest ik wel. Er staat echt niets anders op. U had de politie naar hem kunnen nemen? Ja, dat weet ik. Maar dat heb ik helaas niet gedaan. Waarom vertelt u mij dit allemaal, dokter Kohima? Omdat u mij geloven moet, meneer Vlaanderen. U moet mij geloven als ik u zeg dat Mr. Trevelyan niet Alex is. Hallo, meneer Vlaanderen. Hallo, Lethem. Ik stoor toch niet, hoop ik? Oh, oh, wel, nee, helemaal niet. Uh, komt u binnen. Ik heb je toch niet uit je bed gebeld of zo? Uh, nee hoor, nee. Om u de waarheid te zeggen, ik zat een beetje te soezen voor de open haard. Uh, wacht, ik zal uw jas ophangen. Dat noem ik nog wel eens een lekkere open haard. Ja, ja. Eh, eh, wat wilt u drinken? Eh, whisky, sherry, eh, cognac, gin met iets, vermoed, martini. Eh, heb je geen port? <laughs> nee, nee, het spijt me. Maar port is het enige wat ik op het ogenblik niet heb. Let hem. Ja? Je had gelijk. Oh ja? In welk opzicht? Het was inderdaad dat meisje. Dat meisje in het bruin. Grote hemel. En. En wat heeft ze verteld? Heeft ze u gezegd waarom ze ons volgde? En wat is er? Wat is er gebeurd? Meneer Vlaanderen, wat is er gebeurd? Ze is dood. Vermoord. Vermoord? Bedoelt u dat ze al dood was toen u thuis kwam? Ja. Maar dat is gewoon niet te geloven. Wie was zij, meneer Vlaanderen? Dat weet ik niet. Weet u dat niet? Maar dat moet u toch zeker weten... Heeft u, heeft u... Het, het, het lijkt niet gefouilleerd. Nee. Waarom niet? Omdat ik meende dat dat al gebeurd was door inspecteur Crane. Door inspecteur Crane? Maar dat kan toch haast niet? Tenzij, uh, tenzij hij daar al was voordat u arriveerde. Dat was hij ook. Hij moet kennelijk vlak na de moord zijn binnengekomen. Oh, heeft u niemand gezien? Nee. Hm. Wat kwam Crane bij u thuis doen? Het schijnt dat hij mij wilde spreken. Hij was ons juist misgelopen bij Luigi... Hoe lang eh, kent u die Crane? Oh, nog maar kort. Waarom vraag je dat? U denkt toch niet dat Crane... Dat Crane wat? Dat, dat, dat Crane dat meisje heeft doodgeschoten. Waarom zou hij? Dus twee haakjes, hoe weet je dat ze is doodgeschoten? Hm? Ik vroeg, hoe weet je dat ze is doodgeschoten? Dat, dat heeft u mij toch verteld? Ik heb alleen maar gezegd dat ze vermoord is. Nou ja vermoord, Doodgeschoten, dat, dat komt op hetzelfde neer. Niet helemaal. Ik bedoel, ze had ook gewurgd kunnen zijn. Of neergestoken. Of zelfs vergiftigd. Oh. Oh, ja. ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat is niet bij me opgekomen. Maar u denkt toch zeker niet dat ik hier iets mee te maken heb, hoop ik. Heb je dat dan niet? Nou, natuurlijk niet. Wat heb je gedaan nadat je bij Luigi bent weggegaan? Ben je toen regelrecht hier naartoe gegaan? Ja, natuurlijk. Maar vraag me niet om dat te bewijzen. Waarom niet? Nou, omdat niemand mij heeft zien binnenkomen. En mijn huishoudster is toevallig voor een paar dagen de stad uit. Ja, maar ik, ik, ik kan er gewoon niets mee te maken hebben gehad. Maar wat doe je? Nee, hey, toen u wegging was ik nog bij Luigi. Zeg nou eens eerlijk, hoe kan ik nou ooit eerder bij u thuis zijn geweest... dan u zelf en uw vrouw? Wij zijn helaas even opgehouden. Ik had een lekker band. Oh ja? Oh, dat wist ik niet. Een lekker band, wat een pech. Nou, pech zou ik het niet direct durven noemen. Voor de plaats waar ik mijn wagen had geparkeerd lag allemaal glas... Als je het mij vraagt, was dat daar opzettelijk neergelegd. Opzettelijk daar neergelegd? Ja. <coughs> Meneer Vlaanderen, waarom bent u hier? Omdat u dacht dat ik er iets mee te maken had met deze geschiedenis? Of omdat... Uh... Ik ben hier om twee redenen, Lethem. In de eerste plaats om je te vertellen van het meisje. En in de tweede plaats om je te waarschuwen. Om het te waarschuwen? Waarvoor? Ik heb zo'n idee dat Alex nu niet bepaald enthousiast is... over het feit dat jij mijn hulp hebt ingeroepen. Alex? Maar Mrs. Trevilian is toch Alex? Geloof jij dat Mrs. Trevilian Alex is? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Dat heb ik ook tegen uw vrouw gezegd. Maar, maar toen Mrs. Trevilian in Heborne kwam opdagen... om die 3000 pond in ontvangst te nemen, toen dacht ik... Maar meneer Vlaanderen, als Mr. Traveldian Alex niet is... dan moet Alex nu weten dat ik u verteld heb van dat briefje. Ja. Bedoelde u dat toen u zei dat u me kwam waarschuwen? Ja, dat bedoelde u, hè? Ja, dat bedoelde ik. U gelooft dus dat ik in gevaar verkeer. Gelooft u dat? Ja of nee? Ach. Ja of nee? Als ik jou was, Lethem, zou ik heel voorzichtig zijn. Zo'n vreselijke haast heeft u toch niet, Sir Graham? Ik weet zeker dat u heus nog wel trek hebt in een kopje koffie. Tja, Ina, ik moet er werkelijk eigenlijk van deur. Maar... Onzin. Het is nog reuze vroeg. Trouwens, u moet die sigaar toch nog oproken. Gaat u zitten, Sir Graham. Vraag Ricky koffie te brengen, kindje. Eh, Dank je wel, Vlaanderen. Ja, het is verdraaid jammer van dat meisje, vindt u niet, Sir Graham? Van dat meisje in het bruin. Tje, wist jij dat ze een Amerikaanse was? Ja, dat vermoed ik. Maar je hebt haar nooit persoonlijk ontmoet, hè? Nee. Carol Reagan. Ja. Green vertelde me dat ze in de States nogal bekend was. Oh ja, ze werkte veel samen met een zekere Myers, Jeff Meyers. Lieve deugd, ik herinner me over die Meijers gelezen te hebben. Hij werkte voor de FBI. Een tijdje, ja. Toen is hij voor zichzelf begonnen, geloof ik. Ja, je zou hem een soort uh, privé-detective kunnen noemen. Ja, die Meijers moet een vreemde vogel zijn. Maar hij heeft een uitstekende reputatie in Amerika. Wat denk jij dat er die avond gebeurd is, Vlaanderen? Die avond dat ze je hier kwam opzoeken? Ik weet het niet. Zij kwam kennelijk met de bedoeling om mij iets heel belangrijks te vertellen. Heb je enig idee wat dat geweest zou kunnen zijn? Ja, ik geloof het wel, Sir Graham. Toen je me vanmorgen opbelde om over het eten uit te nodigen... toen zei je dat je een brief gekregen had. Ja, een brief die ik u graag wilde laten zien. Ik heb hem bij de ochtendpost gevonden. Hier is hij. Laat u hem niet aan Ina zien, wilt u. Ik heb liever niet dat zij hem ziet. Die is van Alex. Ja. Als uw leven u lief is, meneer Vlaanderen... ...houd dan onmiddellijk op om u met mijn zaken te bemoeien. Dit is mijn eerste en enige waarschuwing. Bemoei u nergens mee, Alex. Hij is een hemdsterd gepost, zie ik. Ja. Maar getikt op diezelfde machine. Die schrijfmachine in Canterbury. Vlaanderen, ik ben blij dat je me vertrouwen genomen hebt. Maar. Uh, maar wat, Sir Graham? Vind je het echt wel zo'n goed idee om die vriend van je naar Canterbury te sturen? Over Leo Brent hoeft u zich geen zorgen te maken, Sir Graham. Die staat zijn mannetje heus wel. Hmm. Wanneer is hij daar naartoe gegaan? Eergisteren. Hmm. Ik voel er erg veel voor uh, om ook nog iemand van de jaart te sturen. Bradley of Crane, bijvoorbeeld. Want zie je, Vlaanderen... Nee, doet u dat alstublieft niet, Sir Graham. Althans, nog niet. Heb je al iets van Brent gehoord? Ja, natuurlijk. Wij houden voortdurend contact. En? Wat is het resultaat? Hij zei dat de situatie bijzonder... Ah, daar is ze. Nee, nee, blijf u alstublieft zitten, Sir Graham. Het gaat wel. Hoe wilt u een koffie? Eh, uh, uh, zwart draag. Jij ook, hè Paul? Graag. Wilt u misschien een likeurtje bij? Ik heb een heerlijke... Oh, dat zal wel voor jou zijn, Paul. Ja, ik denk dat het een telefoontje uit Canterbury is. Sir Graham, wilt u misschien even meeluisteren? Ja, graag, Vlaanderen. Gaat u dan maar even naar mijn werkkamer. U weet de weg. Hallo? Hallo. Hallo, ben jij dat Leo? Ja, hallo Paul. Hoe gaat het? Ik niet gauw, maar ik krijg echt het idee dat er helemaal nooit iets gebeurt. En vanmorgen, zei je, dat het juist spannend begon te worden. Dat was vanmorgen. Sindsdien is alles weer als een pudding in elkaar gezakt. Ah. Hoe is Manchester? Die houdt de godgatselijke dag in de gaten, maar eh, hij doet nooit iets anders dan golfspelen of de administratie van het hotel bijhouden. Al bij even slecht als je dat bijvraagt. Echt, Paul, ik wil me niet bemoeien met dingen die me niet aangaan, maar eh, weet je zeker dat je niet op het verkeerde spoor bent? Heel zeker, Leo. Maar weet je wat jij doet? kom morgen maar terug naar Londen. Oké, okay, graag. Tot morgen dan maar. Paul? Tot morgen, Leo. Paul, wat is er? Is er iets gebeurd? Heeft u iets gehoord? Ja. Maar om je de wagen te zeggen, Vlaanderen... ...ik kan echt niet zeggen dat ik verschrikkelijk onder de indruk ben van je vriend, meneer Brandt. Dat was mijn vriend Brandt niet. Wat bedoel je? Precies wat ik zeg. Dat was Leo Brent niet. Maar Paul, ik kon zijn stem van hier af horen. Ik weet zeker dat het Leo wel was. Nee, dat was Leo niet. Dat weet ik absoluut zeker. Hij bleef me steeds maar Paul noemen. Dat doet Leo nooit, kindje. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij noemt me altijd Vlaanderen. Nooit anders dan Vlaanderen. Ina, ga tegen Ricky zeggen dat hij mijn koffer pakt. Je koffer pakt? Je bent toch niet van plan om naar Canterbury te gaan? Jawel. Nu, vanavond? Nu, vanavond nog, Secretaris. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Ik heb telefonisch een kamer besteld vanuit Londen. Meneer Vlaanderen? Ja. Klopt, meneer Vlaanderen. Zou u hier even willen inschrijven? Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Zou ik meneer Chester misschien even kunnen spreken? Meneer Chester is er op het ogenblik niet, meneer. Hij is met vakantie. Oh ja? Ja, hij is vanmiddag vertrokken, meneer, om vier uur ongeveer. Uh, kan ik u misschien van dienst zijn? Oh nee, zo dringend is het echt niet, dank u. Ziezo, kindje. Hier zijn we dan weer. Kamer 32, meneer. Dank u. Oh, hallo, Davis. Dag, meneer Flanderen. Mevrouw Flanderen, bent u net gearriveerd? Ja. Ik had al zo'n idee dat we jou misschien tegen het lijf zouden kunnen lopen. Ach ja, u had gezegd dat u hierheen zou gaan. Ach, bent u intussen soms ziek geweest, meneer Davis? Uh, ja, ik voel me inderdaad niet zo prima mee voor Vlaanderen. <clears throat> Blijft u lang? Een nachtje maar, denk ik. Oh. Kamer 32, zei u? Ja, meneer, kamer 32. Uh, zullen wij misschien morgenochtend samen ontbijten? Oh ja, wat mij betreft graag. Ga je mee, kindje? Goedenavond, meneer Davis. Goedenacht, mevrouw Vlaanderen. Ik ben de hele middag weg geweest. Is er intussen misschien nog post voor mij gekomen? Dat was 31, dus dan moet dit 32 zijn. Ja. ja. Luister, Ina, ik ben direct terug. Wacht jij in de kamer tot ze de bagage komen brengen. En dan ga... Ja, wat ga je dan doen, lieveling? Naar Leo's kamer. Die is op de volgende etage. Had hij je het nummer dan gezegd? Ja, 41. Ik ben binnen een paar minuten weer terug. Hè? Maak je geen zorgen. Ja, maar Paul, het is toch vrijwel zeker dat Leo niet op zijn kamer is? Ja, en... dat weet ik. Maar weet je niet meer wat hij zei in Luigi? Over die, die, die, die spiegels en die dubbele bodems. Denk je dat hij een briefje voor je achter een van de spiegels heeft geplakt? Als hij tenminste geen gebrek aan kougumje had. De kans bestaat in ieder geval. Eén ja, ding weet ik in ieder geval zeker, Paul. Jij had volkomen gelijk. Het kan Leo niet geweest zijn die je vanavond heeft opgebeld. Want anders had hij je dat toch wel verteld van Chester. Precies. Kindje, daar komen ze met onze bagage. Ik ben direct terug. Ja, oké. Okay. Oh, sorry, kindje. Liefje, je liet me schrikken. Heb je iets gevonden? Ja. Er, er zat een briefje achter de spiegel. Wat staat erin? Dat weet ik niet. Ik heb nog geen tijd gehad om het te lezen. Ik ben helemaal buiten adem. Heeft iemand je gezien? Bijna. Toen ik weer uit de kamer kwam. Maar ik kon nog net op tijd wegduiken. Nou, even, laat ik maar eens kijken wat erin staat. Beste Vlaanderen. Ik schrijf dit voor het geval dat ik je vanavond niet kan bellen, zoals afgesproken. Chester heeft vanmorgen bezoek gebracht aan de. Wat staat hier, kindje? Bezoek gebracht aan de. aan de Claywoodmolen. Ik heb reden om aan te nemen dat hij daar vanmiddag weer naartoe gaat. Ze zeggen dat die molen alleen maar een wrak van een oude watermolen is... maar volgens mij is dit de plaats waar Chester en Alex elkaar ontmoeten. De Claywood Molen ligt ongeveer 24 kilometer van Veversham... en 9 kilometer van Moondale, aan de rand van een bos. Claywood molen, Ina, herinner je je die avond? Die avond dat we Spider Williams hebben gevonden? Ja. Voordat we weer op de hoofdweg kwamen, kwamen we langs een bos aan onze rechterhand. Bij dat bos stond een molen. Een oude molen met een kapot water. Ja, ja, ik weet het weer. En Spide zei dat hij Alex gezien had. Alex lag daar dus in hinderlaag op ons te wachten. In die molen. Paul, als Leo vanmiddag al naar Kleewoedmolen is gegaan... dan had hij toch al lang... Paul, wat is er? Ina, heb je een daar meegebracht? ja. Ik, ik heb die kleine hier in de koffer en, en de grote ligt in de waag. Mooi. Trek je mantel aan, Ina. Paul, waar gaan we dan naartoe? Wat dacht je? Naar de Canarische eilanden? De schoenen zitten onder de modder. Gelukkig ben je zo verstandig geweest om schoenen met lage hakken aan te trekken, kindje. Hemeltje. Wat is die molen vervallen? Ja, hij schijnt in geen eeuwen meer gebruikt te zijn. Waar is de ingang, Paul? Ik weet het niet. Tenzij... Ja, daar, kijk maar. O, oh, ja. Zeg. Lisa om te komen om het over dat water heen. Nou, en? Er ligt toch zeker een bruggetje? Ja, als je dat tenminste een bruggetje kunt noemen. Nou, geef me maar een hand, kindje. Doe alsjeblieft langzaam, Paul. Zulke dingen maken me doodzenuwachtig. Dat hoeft niet, kindje. Ik... Het is stevig. Hoop ik. Gaat het? Ja, natuurlijk. Als je het maar rustig aandoet. Ja, nou, ik ben ook helemaal niet van plan... om het niet rustig te doen... We zijn al halverwege. Ja, juich me niet te vroeg, Paul. Ah, wat, wat was dat, Paul? Schrik maar niet. Ik schopte een steentje in het water. Nou, kan maar. Hé, oh, ja, gelukkig. Nou, juich jij nou maar niet te vroeg, kindje. We moeten direct ook weer terug. Ja, gemeen dat dat je bent. Dichtbij ziet het er hier veel griezeliger uit. Vind jij ook niet? Het. Uh, het lijkt wel een. veel meer een. een oud kasteel hè? in plaats van een watermolen. Wat is er? Waar kijk je naar? Naar nou, dat rad, Ina. Dat waterrad. Het ziet eruit alsof het er geen eeuwen meer gebruikt is. Dat ben ik niet met je eens. Dit rad is beslist niet zo oud als je zou denken. Hou mijn hand eens dus vast. Ik wil eens proberen of ik er verder onder kan kijken. Wat, wat, wat ga je nou doen? Ja goed vast. Ja, dank je. En? Nou, net wat ik dacht. Dat rat is onlangs nog gebruikt. De as zit vol vet. Ja, maar Paul, dat kan oh. toch haast niet? Waar zouden ze zo'n oude molen nou in hemelsnaam voor kunnen gebruiken? Ja, dat weet ik niet. Dat rat schijnt in verbinding te staan met een soort pomp. Laten we binnen maar eens een kijkje gaan nemen, kindje. Blijf daar even staan. Nog niet binnenkomen. Ja? Ziets? Zie nee. Het ziet er hier inderdaad volkomen verlaten uit. Ja, kom maar, Ina. Vooruit maar. Ik hou die deur wel open. Uh, wat ruikt het hier afschuwelijk muf? Vind je niet? Ja, inderdaad. Het is lang ruim, niet hier binnen als je van buiten wel zou zeggen? Nee. Wat was dat? Wat? Hoorde jij niets? Nee. Paul, ik weet het zeker. Ina, ga je nou alsjeblieft geen dingen verbeelden, hè? Het lijkt me een bergzolder daarboven. Maar ik zie niet hoe je daar. Ina, luister. Wat is dat, wat is er? Luister. Ja, Paul, ik zei dat, dat, dat ik. Iemand. laat me eruit, Help. Help. Hoor je dat? Dat is Leo Brandt. Ja, Leo, Leo, waar ben je? Ik ben het, Vlaanderen. Waar ben je? Vlaanderen, ik lig in de kelder. Ik kan niet opstaan. Ik heb een been gebroken. Waar ben je? Waar ben je, Leo? Hier, in de kelder. Er zit een val uit, Vlaanderen. Midden in de vloer. Kijk goed uit. Kom eens hier met die zaklantaarn. Ja, daar, daar die, die ijzeren ring, Paul. Ja. Ben jij dat, Vlaanderen? Ja. Waar ben je, Leo? Hier, in de hoek. Schijn wat meer naar rechts met die lamp. Nog meer. Lieve, deugd nog aan toe. Ze schijnen je aardig te pakken te hebben gehad. Wat heet. Ik lig al zeker zes uur mijn longen uit mijn lichaam te schreeuwen. Oh, dat been van me doet verrekte pijn. Ik kom je halen, Leo. Voorzichtig. Het is maar een wankelhouten laddertje. Blijf jij hier, Ina? Kijk uit, Vlaanderen. Voorzichtig, liefje, voorzichtig. Dat been ziet er niet mooi uit, Leo. Is het gebroken? Ja, ik, ik ben bang van wel. Maar dat ben ik blij jou te zien. Over een gesproken. Ik lag net op het punt om de hoop nog verder op te geven. Zeg, hoe heb je het hier kunnen vinden? Nou, toen ik jouw briefje had gelezen. Welk ik... briefje? Dat briefje dat je op je kamer achter de spiegel had geplakt. Hou oh, nou toch op. Wat bedoel je? Ik heb je helemaal geen briefje geschreven. Oh nee? Wil je daarmee zeggen... Ah! Vlaanderen, Ina. Wat is er? Grote hemel, Vlaanderen. Ze hebben het luik dichtgesmeten. Vlug, vlug. Krijg je het niet meer open? Nee, nee. Er is geen beweging meer in te krijgen. Oh, als ik nou maar kon staan, als ik... Ah. Ina, Ina. Vlaanderen, wat is dat? Het waterrad. Het waterrad? Wat heeft dat te betekenen? Wat heeft dat in hemelsnaam te betekenen? Wat voeren ze in hun schuld? Ik weet het niet. Kijk! Vlaanderen! Ze pompen water in de kelder. Ze willen de kelder onder water zetten. We moeten eruit. Doe het hieruit. Als het niet lukt, dan zitten we als ratten in de val. Ina! Ina! Vlug, Vlaanderen, vlug! luik krijgen we nooit open. Daar links is een raam. Niet proberen op te staan, Leo. Je verwondt dat been alleen maar erger. Waar is dat raam? Daar links. Daar hangt een oude zak overheen. Oh ja. Nee, daar hebben we niets aan. Daar komen we nooit doorheen. We zitten in een verdraaid netelige situatie. We kunnen niet... Ik moet je op die ladder tillen, Leo. Denk je dat je je daar vast kunt houden? Natuurlijk. Alleen, ik weet niet hoe lang. Nou, als dat water zo door blijft stromen, denk ik dat deze kelder ongeveer over... Wat was dat? Dat. Ik hoor alleen maar dat water stromen. Nee! Nee! Goot hemel nog aan toe! Ik geloof dat het Sir Graham Forbes is. Sir Graham! Sir Graham! Ik geloof dat hij het alleen maar verbeeld. Nee! Sir Graham! Nee. Daarboven zijn inderdaad mensen. Me. Sir Graham! Ik laat het touw zakken. Marisina! Ik hoor haar. Alles is in orde. Ina is in veiligheid. Pak dat touw, vlug. Ze laten een touw zakken, Leon. Oké. Okay. Okay, ik ik red het wel. Opschieten, vader. Pak dat touw, Leon. Uh... Niet trekken, nog niet trekken, Sir Graham. Klaar? Klaar, Leon? Ja, maar... Komtjes aan, hoor. Oké. Okay. Halen hem Gaat het? Dat houdt niet over, maar... Over, over. Oh, voorzichtig, God. voorzichtig. Goed zo. Goed zo. Geef me je hand. Ja. Goed zo. Oké, okay, Vlaanderen. Ik heb hem. om te kijken hoe jij in die kelder afdaalde, hè? Toen ik opeens van achteren werd peet gegrepen... en iemand zijn hand voor mijn mond hield. Ik probeerde te schreeuwen en ik ging als een bezetende keer voordat ze me eindelijk loslieten. Ja, we hoorden je schreeuwen, kindje. Heeft u gezien wie het was, mevrouw Vlaanderen? Nee, helaas niet. En toen inspecteur Crane eindelijk kwam opdagen... nou, ik was gewoon een flauwte nabij. Is Crane hier ook? Ja, maar op dit moment staat hij uit te kijken naar onze vriend Davis. Davis? Ja, als Davis er niet geweest was, dan hadden we deze molen nooit ontdekt. Ja, nou, u het zegt. Hoe heeft u die eigenlijk ontdekt? Nadat jij uit Londen was weggereden, heb ik een besluit genomen. Namelijk om jouw waarschuwingen de wind te slaan en toch met Crane hier naartoe te gaan. Zodat we het Waverley Hotel binnenstapten, liepen we onze vriend Davis tegen het lijf. Hij wilde juist weggaan en scheen geweldige haast te hebben. Avan, we zijn hem gevolgd en hier terechtgekomen. Ah. Oh, daar is inspecteur Crane, Paul. Het spijt me, Mr. Crane, maar Davis is met de slim geweest. Ik ben hem kwijtgeraakt, geraakt, maar we hebben wel Chester in de kraag gepikt. En luister jij nou zeggen, Vlaanderen. Denk jij dat die Wilfred Davis, Alex, is of. Of wat, inspecteur? Nou, ik voor mij heb altijd gedacht dat die. dokter Kohima het was, maar. Dat weet ik, inspecteur. Maar nu? Vlaanderen, weet jij wie Alex is? Ja of nee? Natuurlijk weet Vlaanderen niet wie. Ja, inspecteur, dat weet ik. Wat? Wat? Paul, weet je wel wat je daar zegt? Dat is niet het moment om een loopje met ons te nemen. Ik neem geen loopje met jullie, Leo. Vlaanderen, meen je dat serieus? Als ik geen loopje met jullie neem, dan moet ik het wel serieus menen. Denkt u niet, Sir Graham? Ja, ik weet wie Alex is. Ik vermoed het al een hele tijd. Gisteravond wist ik zeker dat ik het bij het rechte eind had. Nou, meneer Vlaanderen, wie is Alex dan? En wat zou je ervan zeggen als wij... Elkaar... Wie is Alex? Zou u graag kennis met hem willen maken, inspecteur? Of ik dat graag zou willen, was is dat dan voor een vraag? Goed. Dan zal ik hem aan u voorstellen. Wanneer? Ja, wanneer, Vlaanderen? Morgenavond. Paul. Wow. En waar? Bij mij thuis, inspecteur. Wat denkt u? Zullen we zeggen om een uur of acht? Uitstekend, meneer Vlaanderen. Dat is dan afgesproken, inspecteur. Morgenavond om acht uur. Oh, jij schijnt nog om met jezelf te zijn ingenomen. Dat ben ik ook, Ina. Heel erg. Oh ja? Mm. Je ja, haar zit echt keurig, hoor, oh, liefje. Werkelijk keurig. Je hoeft het heus niet allemaal opnieuw te gaan borstelen. <tie> Neemt u mij niet kwalijk, meneer? Ja, wat is er, Rikkie? Heeft u mij vanavond nog nodig, meneer? Nog nodig? Ach ja, dat had ik je helemaal vergeten te zeggen. Vanavond is Ricky's vrije avond. Oh? Had u liever gehad dat ik vanavond was thuisgebleven, meneer? Nou, om je de waarheid te zeggen, Ricky. Eerlijk gezegd wel, ja. Nou, dan blijf ik thuis. Dat hindert niet. Oh, dank je wel. Niet te danken, meneer Vlaanderen. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Dat zou ik bijna vergeten. Meneer Carl Latham, Sir Graham Forbes. En inspecteur Crane zijn er, meneer. Oh ja, schitterend. Ga je mee, Ine? Zeg, Wil dat zeggen? Dat, dat wil waarschijnlijk alleen maar zeggen dat hij zich op dit moment een groot glas whisky staat in te schenken. Ga maar gauw mee, kindje, voordat hij de hele fles leeg drinkt. Nou, er zijn bepaalde dingen die, ja, daar zit wel een keer op. Hij wist, meneer Vlaanderen. Luister, die is meneer Vlaanderen. U hebt gezegd... Goedenavond, inspecteur. Wat zie Heeft u nog niets voor uzelf ingeschonken? Hallo, Lethem. Ik zie dat je mijn briefje gekregen hebt. Inderdaad, meneer Vlaanderen. Maar ik begrijp het werkelijk... Oh, goedenavond, mevrouw Vlaanderen. Dag, Ine. Oh. Dag, sir Graham. Goedenavond, meneer Lethem. Inspecteur. Goedenavond, mevrouw Vlaanderen. Ik hoop dat u geen nadelige gevolgen hebt overgehouden van uw avontuur in de Claywood-molen. Oh, nee. Nee, hoor. ik voel me weer prima. Paul, er werd gebeld. Oh, mag jij deze cocktails dan even af, hè, kindje? Hm. <laughs> ik ben bang dat ik geen held ben in dit soort dingen. Het doe, inspecteur, zou u me alsjeblieft willen helpen? Eh, uh, ja, dat wil zeggen. Uh, de... Mag ik, uh, mevrouw Vlaanderen? Nou, u legt me een volslagen expert, meneer Lessen. Ja, het resultaat van een verknoeide jeugd. <laughs> <laughs> Ah, Mrs. Travellian. Ah, goedenavond, dokter Kohima. Wij zijn tot dus spijt een beetje laat, meneer Vlaanderen, maar helaas. Wel, nee. U bent prachtig op tijd. Komt u binnen. Komt u binnen, mrs. Travellian. Oh, geeft u bij uw goed, maar dokter. Graag. Waar wilt u mij over spreken, meneer Vlaanderen? Uit uw briefje meen ik te moeten opmaken dat... Ja, maar dat. Zijn dat niet de stemmen van Sir Graham Forbes en inspecteur Crane? Ja. Maar ik dacht dat u een vertrouwelijk gesprek met mrs. Trevelyan en mijzelf wilde voeren. Ik heb geen ogenblik vermoed. En dat is de stem van meneer Lethem. Lethem? Ja, dat is Karl Lethem. Maar waarom heeft u die een vredesnaam? Gaat u maar mee, dokter. Hm. Dokter Kohima, Mrs. Trevelyan. Ja, wat moet dit betekenen, Vlaanderen? Een volksverzameling? Dat beslist niet, inspecteur. Laten we liever zeggen, een intiem familiefeestje. <laughs> Wilt u misschien iets drinken, mrs Trevelyan? Nee. Nee, dank u, meneer Vlaanderen. Dokter Kohima? Nee, dank u. Nou, ik zelf wel, als u het tenminste goed vindt. Ah, dank je, let hem. Op uw gezondheid. Oh, excuseert u mij even. Zeg, Graham, Waarom heeft meneer Vlaanderen ons hier laten komen? Wat is hier precies de bedoeling van? Ja, wat doen wij hier eigenlijk? Ik heb alleen maar een van hem gekregen met de mededeling... dat hij mij vanavond hier om acht uur verwacht. Ik geloof dat ik weet waarom u hier bent, dokter Kojima. Oh ja? Inspecteur Crane vroeg gisteren aan Vlaanderen... of hij de ware identiteit van Alex kende. Vlaanderen antwoordde daarop dat hij die identiteit niet alleen kende... maar dat hij Alex vanavond hier aan ons zou voorstellen. Om acht uur. Goedenavond, meneer Davis. Daar ben ik weer, mevrouw Vlaanderen. Wat komen wij elkaar dikwijls tegen, vindt u niet? Ik weet niet of u elkaar al kent. Sir Graham Forbes, Mrs. Trevelyan, Dr. Kohima, Carl Letham, inspecteur Crane. Aangenaam, aangenaam met u kennis te maken, allemaal. Meneer Davis, logeerde u niet in Canterbury in het Waverley Hotel? Uh, Davis, uh, wil je wat drinken? Hè? Ik zelf verga gewoon met de dorst. je hebt een vol glas in je hand, liefje. Dat heeft meneer Lethem je al eeuwen geleden ingeschonken. Oh, verdurend, ja. Nou, af, op de misdaad. Oh, nee, nee, nee. Dat is hier misschien een beetje misplaatst. Dat had ik niet moeten zeggen. Nou, proost dan maar. Vlaanderen, ik wil niet ongeduldig lijken, maar. Uh... Ja, Ricky, wat is er? Zo so sorry. Maar de salon is klaar, meneer. Schitterend. Wilt u allemaal even luisteren? In de salon brandt een heerlijk vuur. Daar staan ook voldoende gemakkelijke stoelen. Mag ik u allemaal uitnodigen om mee te gaan... en het u daar zo makkelijk mogelijk te maken. Want... Want wat? Meneer Vlaanderen? Want ik ben van plan mijn belofte aan u na te komen, inspecteur. Ik ga direct Alex aan u voorstellen. Ja, zo is het beter. Ja. Gaat u toch daar in de hoek zitten, dokter Koenema. Dank u. Zo. Ik hoop dat u allemaal... Nee, nee, nee, Ricky. Jij kunt ook rustig blijven. Ziezo. Ik vermoed dat u zich allemaal, met uitzondering van Sir Graham, wel zult afvragen waarom ik u vanavond hier heb uitgenodigd. Dat Dat zal ik u zeggen. Een aantal jaren geleden was ik belast met het onderzoek in een bepaalde zaak. Ik heb mezelf toen de vrijheid veroorloofd om alle verdachten in die zaak bij mij thuis uit te nodigen. Vanavond ben ik van plan om vrijwel eenzelfde procedure te volgen. Meneer Vlaanderen, u beschouwt mij toch zeker niet als één van die mogelijke verdachten? Inspecteur Creen wel, niet waar, inspecteur? Ja, maar dat... ja, Nou, dan, ja, dan, dan, dan moet u eens even goed had. luisteren, meneer Vlaanderen. Ik... Meneer Vlaanderen, bedoelt u dat Alex hier is? In, in deze kamer? Dat, dat hij een van ons is? Dat is precies wat ik bedoel, Mrs. Trevelyan. Maar meneer meneer Vlaanderen, ja. neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg... maar ik vind wel dat u ja. onze verklaring schuldig bent. Natuurlijk ben ik u schuldig, meneer Latham. Ja. En ik ben ook van plan u die te geven. Maar laat ik beginnen met begin. Of liever, laat ik beginnen met verdachte nummer 1. Mrs. Trevelyan. Oh, nee, meneer Davis. Verdachte nummer 1 is... Wilfred Davis, Esquire, alias meneer Cartwright... Alias Jeff Myers. Jeff Myers? Daar schijnt u van op te kijken, Sir Graham. Meneer Van Vlaanderen, wilt u me wijsmaken dat deze Davis in werkelijkheid. Mijn naam is Myers, Jeff Myers, oud medewerker van de FBI. Ik ben een paar maanden geleden naar Engeland gekomen op speciaal verzoek meneer van. Meneer Davis, uw accent. Een accent? Oh, lieve duik nog aan toe, als u zo aan die manier van praten van mij gewend bent, meneer Van Vlaanderen, dan wil ik dat graag een keertje nog eens voor u doen. Maar nou praat ik liever gewoon, als u het goed vindt. Ik ben naar Engeland gekomen op speciaal verzoek van Sir Ernest Cranberry. Van, van Sir Ernest Cranberry? Maar dat was toch die man die toen vermoord is tijdens die opname van het radioprogramma? Die avond dat Tina en ik bijna dood werden gereden door de auto van Dr. Kohima. Ja. Uh, Davis, als het waar is wat u zegt, waarom heeft Sir Ernest Cranberry u dan hier laten komen? Het antwoord op die vraag lijkt mij nogal voor de hand liggen, Sir Graham. O ja? Sir Ernest had daarvoor precies dezelfde reden als u voor het de hulp roepen van Paul Vlaanderen. Om elks onschadelijk te maken. Als ik het bij het verkeerde eind heb, dan moet u het rustig zeggen, meneer Vlaanderen. Nee, u heeft het niet bij het verkeerde eind, dokter Kooijman. Ja, dat dacht ik al. Mr. Meyers heeft een grote reputatie in Amerika. Een reputatie voor het feilloos behandelen van vertrouwelijke aangelegenheden. En voor zover het Sir Ernest betrof, ging het om een strikt vertrouwelijke aangelegenheid. Meneer Davis, vertelt u mij eens... Verlicht u uw onderzoek alleen? Nee, ik werkte met iemand samen. Met een meisje. Een meisje dat Carol Regan heette. En dat door ons het meisje in het bruin genoemd werd. Het, het meisje in het bruin? Meneer Vlaanderen, meent u dat? Bedoelt u dat dat meisje wat mij en uw vrouw volgde... niemand meer of minder was dan? Dan een vrouwelijk amateur, detective. Heel wat meer, inspecteur. Kel Regan was een hoogst intelligent en bijzonder moedig persoontje. Ja, maar Paul, waarom volgden ze mij dan die avond? Dat, weet je wel, toen wij naar Marshall House Terrace gegaan waren. Wij waren ervan overtuigd dat u gevaar liep... zodra Vlaanderen zich met deze zaak gingen bemoeien. En wij wilden voorkomen dat u hetzelfde lot als Norma Rice zou treffen, mevrouw Vlaanderen. No Norma Rice? Dat is die actrice, in die trein. Die, die, die actrice, die... U... Uh, uh. U vond mijn naam achter in de agenda van Norma Rice, is het niet? Niet alleen achter in die agenda, Mrs. Trevelyan, ...maar ook op een visitekaartje. Een visitekaartje van Richard East. Geloof... Gelooft u dat ik Norma Rice vermoord heb, meneer Vlaanderen? Gelooft u dat ik Richard East vermoord heb? Ik weet dat u dat niet gedaan hebt, Mrs. Trevelyan. Hoe weet u dat, meneer Vlaanderen? Omdat beide door Alex zijn vermoord, inspecteur. En Mrs. Trevelyan is Alex niet. Oh. <laughs> maar als Mrs. Trevelyan inderdaad niet Alex is, meneer Vlaanderen... zou u ons dan misschien kunnen uitleggen hoe zij in deze zaak betrokken is geraakt? Met alle soorten van genoegen, inspecteur. Enkele maanden geleden kwam Alex op het idee om Mrs. Trevelyan door chantage te dwingen hem in het bezit te stellen van... Bepaalde inlichtingen omtrent. Omtrent so sommige patiënten van dokter Kohima? Precies, Sir Graham. Alex had begrepen dat een psychiater bij het uitoefenen van zijn praktijk, willens of wetens op de hoogte raakt van tal van uitermate vertrouwelijke omstandigheden zijn de patiënten. Aanvankelijk weigerde Mrs. Travely in de instructies aan Alex uit te voeren. uit loyaliteit tegen dokter Kohima. Maar Alex was vastbesloten om zijn plan ten uitvoer te brengen en ten einde mrs. Trevelyan de doodschrik op het lijf te jagen... ...deed hij het voorkomen alsof zij Alex was. Precies, meneer Latham. Alex pleegde namelijk niet alleen chantage om de mensen geld af te persen... ...denkt u dat alstublieft niet? Hij werd er volgens een nauwkeurig uitgewerkt... ...en, ik moet eerlijk zeggen, buitengewoon ingenieus plan. Alex preste bepaalde mensen om bepaalde dingen voor hem te doen. Dingen die hij uiteindelijk weer kon gebruiken voor, uh, laten we zeggen, een belangrijker doel. Zo had hij bijvoorbeeld Frank Chester van het Waverley Hotel volledig in zijn macht. Net als Mrs. Trevelyan en Dr. Kohima trouwens ook. Ja. Dr. Kohima? Ja, meneer Letho. Dr. Kohima ook. Hoewel het Alex al gelukt was om de benodigde inlichtingen via Mrs. Trevelyan te krijgen... was hij daar niet tevreden mee. Oh, nee, hoor. Hij begon dokter Kohima ook te chanteren. Uh, maar luister nou eens, meneer Vlaanderen. U wilt ons toch niet wijsmaken dat Alex erin slaagde... om Mrs. Trevelyan zo onder druk te zetten... dat ze voor hem naar Heyborn ging en zelfs bijna bekende dat... Zelfs bijna bekende dat zij Alex was? Jawel, meneer Latham. Ja, maar Paul, hoe kon dat nou toch? Zo ver zou zij toch zeker nooit gegaan zijn? Mrs. Trevelyan hield van... en houdt trouwens nog steeds van dokter Cohima. Alex dreigde haar om Dr. Kohima volledig te ruïneren, tenzij. Grote hemel, ja. Ik begin het te begrijpen. Alex was al begonnen met verdenking op Kohima te laden. door zijn potlood bij het lijk van James Barton neer te leggen. Toen liet hij Mrs. Trevelyan weten. Toen liet hij Mrs. Trevelyan weten dat als zij weigerde om te bekennen dat zij Alex ja, was. ja, het is waar. Het is waar, het is allemaal waar, van A tot Z. Ja, ja, het is, het is inderdaad waar. Ja. Mij heeft hij gedwongen om dat bonnetje van mijn auto te geven die avond. Die avond dat u en uw vrouw... Ik weet het allemaal, dokter Kohima. Maar toen ik Barbara drong om voor hem naar Hebron te gaan... Toen ik probeerde om, om... Toen ging hij net iets te ver. U was bereid om hem te betalen. U was zelfs bereid om een bepaalde inlichtingen te verstrekken. Maar toen hij probeerde om Mrs. Trevelyan te dwingen tot de bekentenis dat zij Alex was... Ja, toen bleek hij u toch te hebben onderschat. Is het niet, dokter? Ja. Want met kwaadwillige honden is het slecht hazen vangen. Inderdaad. Maar, uh, Vlaanderen... Als Davis Alex niet is, als Mr. Vildien Alex niet is... ...en dokter Coyme ook niet Alex is... ...dan blijven er nog maar twee verdachten over. Meneer Latham ...en Ricky. En u zelf natuurlijk, inspecteur. De inspecteur. De inspecteur. goed. U wilt toch niet zeggen dat, dat u mij verdenkt, meneer Vlaanderen? Dat heb ik wel gedaan, inspecteur. Maar nu niet meer. Ah, alsjeblieft, meneer Vlaanderen. K kijkt u mij niet zo aan, alsjeblieft. Ik kijk jou niet aan, Ricky. Ik kijk... naar meneer Lessen. Ja. Ja, ja, nou, meneer Vlaanderen, dat meent u toch zeker niet? U denkt toch niet werkelijk dat ik Alex ben, van dan? Boven? Want dan, meneer Lessem. Dan moet ik concluderen dat u een idioot bent, meneer Vlaanderen. Lieve hemel, u weet heel goed dat ik zelf ook een dreigbrief van Alex heb gehad. Waarin hij eiste dat ik hem... Dat je hem 10.000 pond zou betalen. Maar wat bewijst dat eigenlijk, meneer Lethem? Dat bewijst in ieder geval dat ik Alex niet kan zijn. Oh, nee. Helemaal niet. Het bewijst hoogstens dat u er alles aan gelegen was... om de verdenking van u zelf op Mrs. Trevelyan af te wentelen. Ja, maar Paul, hoe verklaar je dan die inlichting over Cairo en... Welke inlichting over Cairo? Dat hele Cairo-verhaal van meneer Lethem was pure nonsens. Je reinste fantasie. Alleen maar bedoeld om ons ja, wacht te, eens te even, wacht, wacht eens even, wacht eens even, Wou jij beweren dat ik Mrs. Trevilian gechanteerd heb om... Niet alleen Mrs. Trevilian, maar letterlijk honderd andere mensen. Oh ja? <laughs> dat lijkt mij een hele mooie theorie. Maar gaat u verder, meneer Vlaanderen. Het interesseert me buitengewoon. Dat dacht ik wel. Zal ik u ook vertellen waarom u zich tot dokter Koïma gewend heeft, meneer Lethem? Graag. U hebt zich alleen maar tot dokter Koïma gewend... ten einde de inlichtingen te verkrijgen die u nodig had. Niet omdat u bang was aan hallucinaties te lijden. Dat is waar, meneer Vlaanderen, dat is... Stil, stil, stil, stil waar alleen. Je werd inderdaad gevolgd, Lethem. En afhankelijk begreep je daar niets van. Je wist niet wie dat meisje was en waarom zij je volgde. Carol heeft u van het begin af aan verdacht. Maar ze had geen enkel bewijs. Heeft u dat dan wel? Meneer Vlaanderen? Meneer Lethem, herinnert u zich die avond? Die avond bij Luigi? Natuurlijk. Hoezo? Toen hoorde u mij toevallig aan Ina uitleggen wat Leo Brent bedoelde... met zijn opmerking over spiegels en dubbele bodem. <lacht> ja, daarom kon u mij ook met dat trucje beetnemen in Canterbury. <lacht> Daar schreeu je anders nooit aan ingelopen, hè Vlaanderen? En dat moet ik helaas toegeven, ja. <lacht> ja. Maar ja, wij maken allemaal wel eens een fout, meneer Leschem. En u hebt een enorme fout gemaakt. Wat bedoel je? Toen Ricky bij Luigi verscheen en u vroeg om mij een boodschap over te brengen... Toen drong de volle betekenis van die boodschap onmiddellijk tot u door. U wist dat Kel Regan bij mij thuis op mij zat te wachten. En u begreep dat u nu eindelijk de kans had om een eind te maken aan haar bemoeienissen met uw aangelegenheden. Voordat u mij Ricky's boodschap overbracht, bent u eerst naar buiten gegaan om glasscherven voor mijn banden te leggen. En pas daarna bent u mij die boodschap komen overbrengen. Toen Nina en ik bij Luigi weggingen, kregen we natuurlijk een lekker band en daardoor lag u een stukje op ons voor. En toen wij thuis kwamen, was het meisje al vermoord. Ga door, Vlaanderen. Later die avond ben ik bij u op bezoek geweest, meneer Lethem. En bij die gelegenheid heeft u die enorme fout gemaakt. Oh, je bedoelt zeker dat ik zei dat het meisje was doodgeschoten... terwijl jij me alleen maar had verteld dat ze was vermoord. Nee, dat bedoel ik niet, meneer Lethem. Wat, en wat bedoel je dan? Weet je dat niet meer? Toen ik bij je in je flat kwam, vroeg je wat ik wilde drinken. Je bood me van alles aan. Whisky, sherry, cognac, gin, vermoed. Maar toen ik vroeg, heb je geen port? Toen zei je, nee, het spijt me, maar port is het enige wat ik op het ogenblik niet in huis heb. Nou, wat, wat wil je daarmee zeggen? Waarom had je geen port in huis, Lethem? Eerder op die avond had je bij Luigi een fles port gekocht. Voordat ik naar jouw flat kwam, ben ik eerst bij Luigi gaan verinformeren en heb dat daar gehoord. Als je inderdaad regelrecht naar huis was gegaan, zoals je beweerde dan had je ook een fles port in huis moeten hebben, tenzij... Tenzij... Wat? Tenzij je die fles met opzet buiten aan dichelen hebt geslagen... om de scherven voor mijn banden te leggen. Hou oh, van kom maar! Ja. Jij vuilig, speerlap die je bent! Paul, papa's op, heet Achteruit! Het ik waarschuw jullie, hè. Als iemand ook maar één vind verroert dan blijft... heeft u mij verstaan sir voor Luister, lessen. als je denkt als je, als je het goed vindt, dan neem ik nu eens even het woord voor de verandering. En ik denk wel dat jij het heel interessant zult vinden wat ik te vertellen heb. Ja, <lacht> ik schrik. Paul. Paul, beweeg je niet. Maakt u zich geen zorgen, dat zal hij heus niet. Niet voordat hij gehoord heeft wat ik te vertellen heb. En wat wou je dan wel vertellen, Letten? Meneer Vlaanderen. Weet u ook hoe Sir Ernest Cranberry en Norma Rice vermoord zijn? Ja, ze zijn vergiftigd. Precies, vergiftigd Door middel van een vergift met vertraagde werking, beste vriend. En? <laughs> Wat wil je daarmee zeggen? Begrijpt ja. u dat toch steeds niet, inspecteur? Nee, ik begrijp er geen steek van. Dan zal ik het u vertellen. Luister, inspecteur. Tien minuten geleden heb ik een cocktail voor Vlaanderen ingeschonken. Dat heb je zelf gezien, want u stond vlak naast me. Maar wat u niet gezien hebt... Houd toch gaan. na. Bedoel, bedoelt u dat u iets... Iets in die cocktail hebt gedaan? Dat u met opzet... Dat zelfde vergifbaar... Precies, de Sir Graham, precies. Oh, oh Stommelingen dat jullie zijn. Jullie dachten toch zeker niet dat ik kwam luisteren... naar die tweedehands theorieën van jullie... zonder dat ik nog een paar troeven achter de hand had gehouden. Dat hadden jullie toch zeker niet van Alex verwacht? Verhoor je niet toch beweging dat ik u maar nu bent er geweest? Latham, weet je ook nog wat er daarna gebeurd is? ...nadat je mij die cocktail hebt gegeven. hè? Huh? Wat bedoel je? Ik gief mijn glas om op jullie gezondheid te drinken. Maar toen bedacht ik mij. en ging de kamer uit om meneer Devens open te doen. Maar toen je weer binnenkwam, Vlaanderen... Toen had ik die cocktail van jou intussen al in de gootsteen van de keuken gegooid... ...en mijn glas gevuld met water. Jij fouten! smeren op! Oh, oh Alles in orde, Vlaanderen? Ja, maar het niet. Waar heb je mee geraakt, Vicky? M met die vaas, meneer. Het dacht... nou, dat, dat, dat was een mistelijke woord. Dat was precies op het juiste moment, Ricky. Ja, maar het spijt mij. Zo, sorry, zo sorry vanwege die vaas, meneer Vlaanderen. Mijn allerbeste Ricky. Ik ben dolblij. Ik ben opgelucht. Nee, ik ben opgetogen. Oh, dank u. Dank u wel, meneer Vlaanderen. Nee, nee, nee, nee. Ik dank jou, Ricky. Ik heb die vaas nooit kunnen uitstaan. Huh. Mm, wat een heerlijke cake, Ina. Ik moet werkelijk zeggen... Ja, Paul, je hebt me nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag. Welke vraag? Je doet de hele middag al niets anders dan mijn vragen stellen. Oh, wat Meijers betreft, bedoel je. Nou, uh, Meijers heeft een tijdje de naam Cartwright gebruikt... toen hij bezig was met een speciale zaak voor de FBI. Ricky werkte toevallig in het hotel waar hij logeerde. Meijers is een vreemde vogel. altijd geweest, naar ik heb gehoord. Volkomen betrouwbaar. Maar hij weigert nog eenmaal categorisch om een ander in vertrouwen te nemen. Bijvoorbeeld die avond dat Mrs. Trevelyan gearresteerd was. Toen was mij eens als de dood dat ik mijn onderzoek zou staken... in de overtuiging dat Mrs. Trevelyan inderdaad Alex was. Maar in plaats van zich met mij in verbinding te stellen... en zijn kaarten gewoon op tafel te leggen... Probeerde hij je wijs te maken dat hij Chester die Siankali in onze flacon had zien doen. En kwam hij zelfs met een zogenaamd door Alex geschreven dreigbriefje op de proppen... Hij wist natuurlijk donders goed dat niemand anders dan Chester de Siancalië in die flacon had kunnen doen. Maar dat briefje... Ja, dat briefje was alleen maar een list om mee in de zaak geïnteresseerd te laten blijven. Dat vond ik toen hoogst amusant. Want ik had al lang begrepen dat dat meisje in het bruin met hem samenwerkte. Ja, maar liefje, die avond, hè? Die avond dat we samen naar Claywood Molen gingen... Toen wij samen naar de Claywood Molen gingen, werden we gevolgd door Chester. Chester had Leo Brents smiddags al erheen gebracht. Natuurlijk in opdracht van Alex Slatham. Zodra Chester ons achterna ging, volgde Davis of Meyers Chester. En werd op zijn beurt weer gevolgd door Sir Graham en Crane. <laughs> ja, maar voor ons was dat bij nader inzien een enorm geluk. Eh, zeg, kindje, vertel me eens eerlijk. Eet je dat laatste plakje cake nog op? Hè? Want anders dan. Oh, Paul, hoe kun je toch? Je hebt al drie plakken gehad. Mm, nog eentje, Ina. Ja, dat heb je ook al drie keer gezegd. En praat alsjeblieft niet met volle mond. Mm. Eh, weet je, Ina. Ik kan het niet helpen, maar ik ben nogal over mezelf tevreden wat deze affaire betreft. Heb je gelezen wat er vanmorgen in de London Mercury stond? Ja, ja, dat heb ik allemaal gelezen. Ze noemden mij Europa's speurder nummer 1. Ja, ja hoor. Maar wat ik nou wel eens zou willen weten is... wanneer gaat Europa's speurder nummer 1 voor de verandering weer eens een keertje werken? Huh? Wat bedoel je, werken? Precies wat ik je zeg, Paul. Je bent schrijver, je bent een auteur. En je nieuwe boek wordt verondersteld voor het eind van de maand af te zijn. Ina, je hebt volkomen gelijk. Daarom zal ik je wat vertellen. Zodra ik dit plakkeek op heb... Uh, en nog een kop thee van je heb gekregen... dan stap ik naar mijn werkkamer... en ga als een bezetene op mijn schrijfmachine zitten hameren. Ja, laat maar, ik ga wel even, Paul. Hallo? Ina? Ja, met wie spreek ik? Zagreem. Oh, hallo, Sir Graham. Uh, kan ik Vlaanderen even spreken? Nee, Sir Graham, nee, die is er niet. Uh, kan ik u misschien helpen? Nee, nee, nee, nee, ik geloof wel niet. Uh, Ina, luister, wil je hem vragen of je mij direct wil opbellen zodra hij thuis komt? Is, uh, is dat in verband met een nieuwe zaak, Sir Graham? Inderdaad, ja. Een absoluut fascinerende affaire. Echt iets in de lijn van Vlaanderen. Zijn het niet vergeten, Ina? Vraag of u hem opbelt zodra hij thuis komt. Ja, ja, ja, ja. Ik zal het allemaal vragen, Sir Graham. Maar eh, ja, dat zal dan wel na nieuwjaar worden. Na, na nieuwjaar? Ja. Ja, ziet u, hij is zojuist vertrokken voor een reis van zes maanden. Waarheen? Waarheen hij vrede Nou, ik zou het echt niet weten, Sir Graham. Maar ik hoop in ieder geval ieder ogenblik je bericht van hem te kunnen krijgen. Tot ziens, Sir Graham. Ja, kindje, was dat nou niet een beetje voorbarig? Hoezo? Nou, ik ben toch wel een beetje benieuwd wat dat voor een zaak is... die Sir Graham zo fascinerend noemde. Ik denk dat ik hem toch maar even terug zal bellen. Paul, als jij dat doet, dan... Nou, wat dan? Dan, dan krijg jij nooit meer één kruimel van mij. Au, oh, precies raak in mijn Achilleshiel. Kennismaking met Alex was het achtste, tevens laatste deel... van Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective in acht delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Johan Schmitz, Ina, zijn vrouw, Wieke Mullier. Sir Graham Forbes, Johan Remmels. Inspecteur Crane, Jan Borges. Wilfred Davis, Hans Karsenbar, Mrs. Trevelyan Willy Brill. Karl Latham, Hans Veerman.